4 uur, Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. Het dodental onder demonstranten in de Syrische stad Hama is nu opgelopen tot 53. Na het vrijdaggebed waren daar tienduizenden mensen de straat op gegaan... om het vertrek te eisen van president Assad. Het was een van de grootste demonstraties tot nu toe. Militairen zouden het vuur hebben geopend op de menigte. Volgens de staatstelevisie gebeurde dat... omdat terroristen overheidsgebouwen in brand wilden steken. Ook in andere steden werd gedemonstreerd. In totaal vielen er 63 doden bij de vrijdagprotesten in Syrië. In Zimbabwe zijn twaalf verdachten van de moord op een politieman gemarteld. Ze verschenen met zichtbare verwondingen voor de rechtbank... Sommigen hadden een gezwollen gezicht en bloeddoorlopen ogen. Anderen hadden snijwonden en striemen op hun armen en benen. Ze lieten hun verwondingen aan de rechter zien... die bepaalde dat ze medische hulp moeten krijgen... en dat de marteling onderzocht moet worden. Maar hij bepaalde ook dat ze langer vast blijven zitten... voor de moord op de politieman. De twaalf zijn aanhangers van de voormalige oppositiepartij MDC... die nu moeizaam samenwerkt met president Mugabe. In Utrecht heeft een verwarde man de politie gisteravond uren bezig gehouden. Rond negen uur klom hij op het Vredenburg in een hijskraan. Het is onduidelijk wat zijn bedoeling was. Terwijl honderden mensen toekeken zette de Utrechtse politie het plein af... en legde de brandweer een springkussen neer. Met een megafoon probeerde de politie vanaf een nabijgelegen gebouw... op de man in te praten. Uiteindelijk wisten hulpverleners naar boven te klimmen... en de man, die zich niet verzette, rond middernacht naar beneden te brengen. Het vrouwenteam van de Alkmaarse voetbalclub AZ stapt over naar Telstar. AZ had al eerder bekendgemaakt te willen stoppen met vrouwenvoetbal... terwijl Telstar uit Velsen er juist mee gaat beginnen. De voetbalsters worden betaald door de organisatie Vrouwenvoetbal Noord-Holland... die het vrouwenvoetbal moet stimuleren. De Alkmaarse vrouwen zijn drie keer landskampioen geworden. Het weer vannacht droog en 13 graden. Overdag vrij zonnig met een temperatuur tussen de 20 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, is ready for you, Roger. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het derde uur van onze uitzending deze week. En daarin het tweede deel van een meer dan vluchtig kijkje... in de kunstkeuken van Kees Verwij. Museum Henriette Polak staat van 28 mei tot en met 25 september 2011. Geheel in het teken van deze kunstenaar met een expositie getiteld Kees Verwij zelfbeelden. 35 jaar geleden zond De Vara een serie interviews uit. Waarin Nol Gregor in gesprek was met de Haarlemse kunstschilder, aquarellist en tekenaar over zijn leven en werk. Verwij werd geboren in 1900 en was maar liefst 95 jaar toen hij in 1995 overleed. Dit is dus het tweede deel van een serie, samengesteld door Cor Holst. We gaan terug naar maart 1976. Het is eigenlijk bijna alsof we verder gaan waar we vorige week gebleven zijn. De eerste vraag is eigenlijk zo'n beetje welke reputatie de heer Verwij eigenlijk heeft. Uh, Kees... Uh... Over het algemeen zou je, of heb je de reputatie, laat ik het zo stellen... tegenover de vele stormen en de beeldende kunst van de laatste decennia... heb je toch de reputatie een sterk in de traditie geworteld schilder te zijn. Ik vind dat dat in je aquarellen zelfs heel sterk tot uiting komt. Maar je bent dus niet waar sommige mensen je op vlakke verhouden... een man alleen maar een kijker. De dingen betekenen meer voor jou, zo in de zin van... Een bekende uitspraak van Diket dat Potje en ik, wij zijn ons beiden van iets bewust. Dat duidt ook al op een soort relatie, hè? een verinnerlijking. Ja, maar dat is heel aardig. Trouwens, ik heb opgemerkt dat artiesten altijd, uh, daar moet je naar luisteren... want die weten in heel compacte vorm iets zo verschrikkelijk goed en nadrukkelijk te zeggen... Dat danken ze dus aan het feit dat ze wezenlijk contact hebben gehad... met hun onderwerp en met zichzelf. En zo is het dus mij ook opgevallen... en ik heb dat ook op de woorden trachten te brengen... dat dat voorwerp, dat dat zeker net zoveel inhoud heeft... ziel heeft voor mijn part als dat de beschouwer, als ik dus, als kijker... die daar tegenover zit, maar ik zou nog liever het woord luisteraar willen... Gebruiken, omdat juist in het luisteren uh, tot uitdrukking komt in welke mate of je van het object tegenover je afhankelijk bent en door uh, geboeid, geïnspireerd bent. Nou zitten wij in een kamer tegenover je atelier, waar we dit gesprek voeren, een kamer waar jij een heel duidelijke voorkeur voor hebt. Ja. Uh, Vertel eens wat over die voorkeur. Want ik heb het idee dat dat met het onderwerp waar we op het ogenblik over praten... wel veel te maken heeft. Die, die relatie met de dingen om je heen. Waarom ben je zo dol op dit vertrek? Ja, ik, heb, ik woon in een groot huis en heb dus de gelegenheid... om in verschillende kamers me te begeven. En ik heb ook een vrij groot atelier. En in tegenstelling dus met de ruimte die, die tot mijn beschikking staat heb ik dus blijkbaar voorkeur voor deze veel kleinere kamer... waar we nu zitten. En dat, is, dat hangt waarschijnlijk juist samen met het feit... dat je in een betrekkelijk kleinere ruimte... intiemere, uh, meer ge, ge, op, op het gevoel geconcentreerde ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, gedachten kunt ontwikkelen als in een grotere ruimte... Ik kan het verder niet verklaren, maar ik probeer dus het onder woorden te brengen. En het is van de andere kant is het moeilijk te verklaren waarom je voor deze of gene ruimte een voorkeur hebt. Het is een, misschien een beetje een moeilijke vraag, maar als jij nu een stilleven schildert... is er dan de volledige aandacht, eh, het kijken en het schilderen van je onderwerp... Of zeg je, er gaat er van alles in je om wat uh, tot die verheldering leidt waar je dan net over sprak. Dat je iets gaat, gaat begrijpen van de dingen, iets begrijpen van jezelf. Dat er uit die relatie iets in je ontstaat waar je het eigenlijk ook over hebt als je aan het schilderen bent. Nou, er gaat zeker van alles in je om. Als dat niet voortdurend het geval is, dan uh, staat de hele zaak stil. Maar ik heb, er valt me nu bijvoorbeeld een uitspraak... van een van de, naar mijn gevoel, belangrijkste stilleven schilders... die Nederland heeft opgebracht, schilder Boot. Die zei eens een keer... Uh, het stilleven is toch eigenlijk de mooiste uiting. Nou, dat zegt dus wel iets. Als je daar, uh, als je daar het zo positief meent. En dat komt er dus daarop neer dat je inderdaad aan het steleven vrijelijk je gang kunt gaan... met welke gedachten, met welke gevoelens ook op te roepen... die dus bij een portret min of meer vastge, vastzitten aan degene die je, die je schildert. Dus de meest uiteenlopende sferen kun je vrijelijk in het steleven betrekken... al naar gelang dat je meent dat het je in wat, wat gevoelswaarde... en ook wat je eigen belevenis betreft... Nog dichter bij je doel brengt. En uh, Boot ging daarin. Alt, altijd, dat was een. Uh, noem je dat zo iemand? Hij was fanatiek in zijn uitspraken. En dan zei hij: uh, Eigenlijk kun je in de staart van een rat. kun je meer leggen dan in de hele rat. of in de hele mens, of in de hele rat uh, uh, zelf. Dus hij bedoelde dat dat een dergelijk fragment nog penetranter in staat is... om het wezen op te roepen dan een totaalbeeld. Zou je nu mogen stellen dat uh, datgene wat de schilder bezighoudt... innerlijk bezighoudt, meebepalend is voor het onderwerp... in dit geval dan bijvoorbeeld het stilleven, wat hij schildert... Dat je kan zeggen, het is niet alleen, ik ben niet alleen maar een kijkdier... niet alleen de selectie die ik gemaakt heb, dit vind ik fijn om te schilderen... maar ook de wijze waarop je het omdenkt, omdroomt als het ware... dat dat mee de kleur, de vorm enzovoorts gaat bepalen. Ja, precies. En dan komt er nog een element bij, en dat is ook in het stil leven zo uh, aantrekkelijk. Het is het meest avontuurlijke onderwerp wat er bestaat... Want uh, het, je, kunt het, uh, je kunt erin rondwandelen. Je kunt je verbeelden uh, dat het een landschap is. En de hoogtes en laagtes die kun je transponeren in, in, in, in, in bergen, dalen. En ik weet niet wat, want per slotverrekening is het toch een plat vlak... waar je volumes in uh, wil tot, tot, tot in beeld brengen... En of dat dus een werkelijk landschap is... of een stilleven leven dat vlak voor je neus staat in, de, in wezen... zijn dus de proportionele verschillen van dezelfde aard. Alleen je betrekt ze dichter op je... en komt ze dus ook aan de andere kant uh, nader. Zelfs zo na, de, na, na uh, dat het op bepaalde momenten kan gebeuren... dat het stilleven leven uh, je... Dat, je, dat het te leven je te veel, uh, van het te leven te veel commandement uitgaat. En dan zie je een ontzaglijk interessante strijd voor je ogen zich afspelen. Zeg, Kees, waar ik je graag nog iets uh, over zou horen vertellen. Dat zijn uh, portretten waar ik. Uh zelf ook erg veel van houden... je zelfportret. Ik vind dat je verschillende... bijzonder mooie zelfportretten hebt gemaakt. Uh, vertel daar eens iets over. Hoe is eigenlijk de zelfconfrontatie... voor jou bij het maken van een... zelfportret? Och ja, dat is een... Uh, een uh, onderwerp waar natuurlijk... bijna iedere kunstenaar mee... geconfronteerd wordt hè, met zijn eigen... portret. Het is... Uh, altijd makkelijk... Uh, let maar op de allergrootste van. Op, Mar op Rembrandt, die heeft dus ook uh, ontdekt dat hij uit zichzelf het meeste kan halen. Omdat hij waarschijnlijk dan ongemoeid in gesprek met zichzelf kan zijn. En dat hij dus alles kan wagen en alles kan onderzoeken. Maar uh, als je eenmaal met een bepaald onderwerp geïnteresseerd raakt... en daar hoor je dan toch zelf ook blij... En dan is dat, blijkt dat onuitputtelijk te zijn. En zo komt het bij mij, is het bij mij voortge, voorgekomen dat ik op, bij het allereerste portretje dat bewaard is gebleven, dat was in 1916. Dat is in het bezit van Marie Andries. Dat is maar een klein plankje. Uh, toen uh, ben ik daarmee gestart. En in 23 of 22. daar is ook een mooi portretje dat nu. Uh, in het Frans Hals Museum is. En ook in het boek van Tegenbos in kleur is gereproduceerd. Iedere kunstenaar die uh, heeft op een bepaalde leeftijd noodzakelijk een baartje. En ook bij mij moest dat zo nodig. En ik heb dus daarop dat portret ook een baartje. Ik geloof niet dat het veel bijzonders was. Het was bovendien een beetje rossig. En dat, ik had de indruk dat dat niet uh, mij. Als, wij dus, als ik dus maar in, met die baard vertoonde, dan riepen de jongens... ha Landru. En dat de, vond ik nou wel wat kras. En ik heb hem afgescheuren en nooit meer aangebonden. Hoe is voor een schrijver over het algemeen, Wanneer eh, die over zichzelf schrijft... dat een heel proces van... Uh, bewustmaking, ontdekkingen doen in jezelf. Uh, dingen die je misschien wel weet, maar die je je scherper voor ogen wilt stellen. Is nu het schilderen, leid, laat ik het anders zeggen, leidt het schilderen van een zelfportret ook tot ontdekkingen van kanten van je persoonlijkheid die, uh, ja, die je dan niet zo gauw ingezien zou hebben? Nee, ik, uh, dat vind ik niet uh, het meest karakteristieke. Uh, je wilt natuurlijk graag veel in jezelf zien. En uh, ik denk wel... dat dat ook mede stimuleert... dat je er iets goeds... uithoudt. Omdat uh, als je nou... Uh, zelf nog niet eens iets... goeds in jezelf ziet... Hoe, wat wil een ander er dan in zien? En als er dus een zekere... mate van... Uh, twijfel of een zekere... mate van onlust of hoe dan ook... bij de schilder de boventoon voert, dan krijgt hij dikwijls wel een aanvechting... om in confrontatie met zijn zelfportret daar iets van weer te geven. En dat is waarschijnlijk ook wat de toeschouwer dan ook in, uh, bijzonder interesseert, intrigeert. Dat hij de gemoedstoestand van de schilder uh, op deze wijze nog eens extra leert kennen... Maar ik kan er verder weinig van zeggen. Ik vind juist dat je in de zelfportretten wat dat betreft weinig beleeft. Net als dat je, je in de spiegel ziende weinig aan jezelf beleeft. Het viel mij op dat je op je zelfportretten... eigenlijk zo'n... Je bent het natuurlijk altijd wel, maar dat je toch zo'n verschillende van jezelf geeft je zou bijna kunnen zeggen van zakenman tot uh, wat uh, wat stugge ontoegankelijke persoonlijkheid alle mogelijke facetten uh, hangt dat op zo'n moment nu samen met een uh, artistieke opvatting van hé hey, dit lijkt me een uh, mooi motief voor een zelfportret of ja zeker je, je, je dramatiseert jezelf en dat zal wel verschillend uitpakken ik geloof wel dat in de mate dat iemand verschillende facetten in zich heeft... dat die dan ook het meest duidelijk in die zelfportretten tot uitdrukking komen. Er staan mij op het ogenblik, merkwaardig genoeg... niet zoveel zelfportretten van, voor de geest. Maar eh, ik heb meerdere malen gemerkt... dat eh, mensen zich op mijn zelfportretten gefascineerd eh, voelen. En ook wel mensen ontmoeten die me zomaar... Pardoes vroeger. Maar waarom schildert u niet nog eens een zelfportret? Dus dan denk ik... oh, dus dat schijnt toch wel aangesproken te hebben. Je hebt natuurlijk ook voorkeuren. Uh, wat reken jij nou... in de beeldende kunst... tot de portretten... die op jou altijd een grote indruk hebben gemaakt? In het algemeen? In het algemeen, ja. Ja. Dat is on onnoemelijk veel... Ik, ik sta eenvoudig versteld en verstomd over de kunde van de portretteerkunst door de eeuwen. Ik heb toevallig een boek uh, waarin, dus vanaf de Egyptenaren van alle tijdperken, uh, portretten zijn gereproduceerd. Maar ik heb altijd het indruk dat er zomaar uh, uitgehaald is uit het, het, uit het portret, uit de kunst, uit de kunde van het portretteren door alle eeuwen heen. En uh, ik zou toch behalve natuurlijk de zelfportretten van Rembrandt... Die een on ongelofelijke indruk maken. Maar naar de mate van, dat je van een schilder houdt... houd je toch ook van zijn zelfportretten. Ik ben dus ook dol op de zelfportretten van Breitner. En uh, die ik dan ook uh, grenzeloos bewonder. Maar ook wel van uh, kunstenaars die nog niet zo... Direct, direct bij me liggen. Ik, ik, ik bijvoorbeeld Van Gogh natuurlijk, Gauguin, uh, Toulouse, Lautrec niet te vergeten. Al deze mensen hebben onsterfelijke indrukken op door hun portretten op mij achtergelaten. Renoir. Nu zitten we in een periode dat er weer een hernieuwde belangstelling is voor, uh, voor het fijnschilderen? Hè? Dat zou je zo zeggen, ja. Vind je daarvan? Ja, dat is. Uh, wat we vanmorgen nog. ter sprake brachten. Naar aanleiding van een. Uh, reproductie van een schilderijtje. van een Margaretha. Mm, Ik ben de naam kwijt. uit de 17e eeuw. Daar is op de voorgrond een torretje. En dat torretje. dat heeft. Uh, niet alleen het lichaamtje. maar ook de, de vleugeltjes. die hebben nog een patroontje. En Dat is allemaal op de, op, op de schaal van. Uh, een halve centimeter uh, aangebracht. En uh, dan ga je onwillekeurig over op de eigenschappen van deze tijd. En dan denk je, ja, dat is dus toch wel curieus. Het is waarschijnlijk weer een kwestie van uiterste. Men heeft een dergelijk uh, vergeten van details zo sterk opgevoerd, bewust dat er weer een andere stroming komt die naar een uiterste van detaillering gaat streven. En dat is inderdaad, dat, eh, dat is merkbaar. Wat, waar dat toe leiden zal, daar kan ik weinig van zeggen. Nu dreigt er natuurlijk altijd een soort van verstarring in elke kunstvorm, maar ook in de beeldende kunst... Je kan niet uh, ten eeuw, eeuwige dagen impressionistisch of expressionistisch of hoe dan ook blijven schilderen. Hè? Een zekere vernieuwing van visie is, dacht ik, wel een levensbehoud voor de beeldende kunst. Zo langzamerhand wel een moeilijke zaak geworden, dacht ik. Want het, wat er allemaal al zo geëxperimenteerd is, is niet gering. De laatste halve eeuw bijvoorbeeld. Uh... Heb je wat dat betreft een, een idee hoe de beeldende kunst zich nou nog zou kunnen vernieuwen? Ze grijpen nu eigenlijk weer terug naar oude vormen. Je onderstreepte dat al door dat voorbeeld uit de 17e of 18e eeuw. het blijft toch voor elke jonge generatie een geweldige opgave om niet tot de nabloei van de expressionisten of dadaïsten of wat dan ook gerekend te worden. Hoe zie je nou eigenlijk die situatie van een jonge kunstenaar in deze tijd? Ja, dat is maar eventjes een vraag. Ik zou hem eerlijk gezegd liever niet dan wel beantwoorden. Zo moeilijk vind ik hem. Ten meer omdat je dus zelf ook een bepaald... Uh, in datzelfde uh, tijdsbestek zit... en uh, moeilijk uh, de stelling kan blijven verdedigen... om te zeggen, nou ja, zoals ik het zie... is het toch maar het, het beste en zo. Want het uh, verloop... Van de hele geestelijke gang van zaken is iets wat ik zonder meer onderschrijf als noodwendig. Mijn opvatting in het algemeen, die ik ook nogal eens dikwijls heb gelanceerd, is dat de kunsten of de kunst niet anders is dan een spiegel die reflecteert wat er in hoofdzaak op een bepaald ogenblik leeft. Onder de mensen. En als je dus ziet hoe de architectuur, hoe de hele organisatie van de moderne maatschappij zich in uh, steriele vlakken, lijnen en kleuren gaat bevinden, uh, dan mogen wij uh, ons niet verbazen dat uh, jonge mensen, dat de, dat de generatie van het ogenblik gezien het feit van de weerspiegeling, uh, eenvoudiger. Uh, daarin uh, meegaat en daar uh, getuigenis van aflegt. Niet waar. Als wij dus. Een, ik woon dus in een 17 e eeuws huis, heb daarin een mooi trapgeveltje, daar vooraan. Maar ik begrijp heel goed dat het tegenovergelegene pand van vierhand. dat uh, door een moderne architect in Pouder. is neergezet als een kubus met, twee, met vier grote glazen en daarmee af. Dat dat een, uh, een gebouw is dat aansluit bij deze tijd, en dat mijn huis, hoe leuk ook en hoe mooi ook en hoe veel mooier, dus not, dat dat een antiquiteit is. Dat betekent dus dat het weliswaar nog, in, nog leeft, nog meeleeft. Maar dat het niet representatief is zeker niet, natuurlijk niet voor wat er in deze tijd wordt geproduceerd. In jouw eh, schildersleven, Kees, is eh, de abstracte kunst een stroming geweest... die een, een hele sterke doorbraak betekende in eh, de beeldende middelen. Men hanteerde ze vrijer. De vrije, niet aan de directe omgeving gebonden verbeelding eh, greep zijn kans... Je zou kunnen zeggen dat was toch een stroming die heel sterk afboog van wat je zelf altijd had nagestreefd. Uh, dat moet toch voor jou een uh, ja, behoorlijk zijn aangekomen. Had je nu het gevoel dat je daarmee uh, op een zijspoor was geraakt of zelfs helemaal uit de boot gevallen? Hoe heb je dat beleefd? Ja, dat is niet mij gevallen, dat geef ik toe. Want in die dagen, dus kort na de oorlog, toen zag het dan uit dat ik nogal aardig voor de dag kon komen met mijn bagage en met het werk, totdat ik plotseling tegenover de Cobra-groep geplaatst werd. Die kwam wel met zoveel nadruk en zoveel overmacht tevoorschijn, dat eh, ik, ik zal de prachtig, het enige slachtoffer niet geweest zijn, in dat dus Ik heb er ook wel eventjes raar tegenaan staan kijken, maar, en desnoods tot op de huidige dag. Maar eh, ik herinner me toch nog wel dat mijn neiging om naar de abstractie te luisteren... al veel jonger bij me aanwezig is geweest. Want mijn vader had bijvoorbeeld een boek, De Blauwe Ruiter, van Kandinsky. En daar waren... Of dat die tekst van hem was, weet ik niet. Maar er waren vignetten onder de hoofdstukken. En dat waren... Uh, dat waren uh, silhouetten die bepaald geen duidelijk beeld inhielden... maar gewoon een soort van uh, ornament vrij. En die uh, ornamentjes onder die teksten die, die fascineerden mij buitengewoon. En toen ik dus op de kunstnijverheidsschool kwam... en onder de meskita als opgave kreeg om een boomwortel in houtsnee te brengen... Toen heb ik eh, tussen de wortels door... en tussen de diermotieven die ik er toch ook in gefantaseerd heb... Eh, fragmenten van of gedachten, althans analoog... aan die vignetten van, van Kandinsky aangebracht. Dus eh, je had me waarschijnlijk maar een duwtje hoeven te geven... in die tijd of ik was in die richting wel degelijk uh, gevoelig geweest en, en had ook wel geproduceerd. Maar ik weet nog goed dat mijn leermeester, die dat heel goed doorzag... mij verschillende malen voor het uh, vraagstuk geplaatst heeft... wil je nu, nu nog langer mijn lessen volgen... of wil je de vrijheid nemen om je eigen aard uh, te volgen? Daarmee wou hij toch te kennen geven dat ik... Uh, in zekere zin, we moest aansluiten, moest forceren en moest kiezen... tussen die opvatting, die hij dan eigenlijk, waar hij dus eigenlijk tegenover geplaatst was... en die neiging van mij, die hij wel degelijk onderkende. En ik geloof ook dat ik dus in de laatste, Ik heb dus voor hem gekozen, mocht dat ik het zo in het grote trekken zeggen... maar ik heb dus ook wel weer profijt getrokken van die jeugdeigenschap om in mijn latere werk wel degelijk rekening te houden... voeling te houden met de abstracte kunst. Uh, dat is uh, merkbaar, dat is ook wel aanwijsbaar. En uh, dat heeft uh, mij een, toch wel weer een zekere voorsprong gegeven... op de generatie van boot en allemaal. En, en, en diegenen die dan toch, zoals ik zeg... bijna een kwart eeuw met mij in leeftijd verschilden. En ik geloof dat ik juist door... Uh, confrontatie met de nieuwste richtingen nog altijd profijt trek in een zekere vernieuwingsprocedé uh, waar ik me altijd weer uh, mee uh, bezig hou nou als je een overzichtsantoonstelling van jouw werk ziet dan valt op dat je periodiek uh, iets van abstractie in je werk brengt cubistische uh, elementen uh, sterk gestileerde elementen... Uh, betekent dat nu... dat er toch bij jou... een wat onderdrukte behoefte bestaat... om meer die... laten we maar zeggen... moderne opvattingen... Uh, ook aan te kunnen? Of zie je het echt... als een... Uh, als een korte confrontatie... met uh, eigentijdse stromingen... die je... Uh, Nadat ze je bij, als het ware bij je zijn ingelijfd, weer helemaal verwerkt tot meer een, een, wat wij kennen als de stijl van Verwij, de eigen stijl van Kees Verwij. Ja, het jammer ik heb van... uh, juist ontdekt in de loop, dus omdat ik nou toch wel zo tegen het eind van mijn uh, leven en mijn carrière, hoe noem je dat, loop, dat er niet zo'n enorm verschil is in deze, tussen de verschillende stijlen en stromingen dat ze eigenlijk met een klein duwtje in elkaar overlopen. Maar eh, dat gebeurt alleen als je je niet verzet. Als je je dus openstelt, ook voor de andere gedachten, En dan blijkt het dat ze eigenlijk veel dichter bij elkaar liggen dan dat het lijkt. En zo is het me dikwijls gebeurd, dat ik eh, speciaal ook in mijn bloemstukken te horen krijg. Dat zijn geen impressionistische bloemafbeeldingen. Uh, Dat zijn eerder abstracties. En uh, ook in de onderdelen kan men dus duidelijk uh, de, de abstracte kunst uh, terugvinden. Die ik dan wel niet zo bewust als zij nastreef altijd enig zalig maken. Maar die ik dan toch wel heb kunnen uh, opnemen in de conceptie van een, een, een aquarel. Zoals ik die bij voorkeur maak. En nu herinner ik me dat je me een serie eh, grote schilderijen van je atelier hebt laten zien. En daar is het soms alsof je daar voor je eigen gevoel je op een soort keerpunt bevindt. Het een gaat weer meer naar de eh, van jou bekende opvattingen toe, terwijl het andere, je zou bijna kunnen zeggen, een soort flirt met eh, abstracte elementen het is, alsof je denkt van, uh, ja, welke kant gaat het uit? Hoe, wie ben ik eigenlijk ten opzichte van zo'n onderwerp? Kan ik het zo ook? Uh, hoe beleef je nou zo'n situatie? Ja, ik heb dus zowel de ene als de andere brood nodig. En ik geloof, als, het me niet, als ik me daar niet te veel op verhef... dat ik dus streef naar een synthese van de twee stromingen omdat me dat het uh, gebleken is dat me dat het meeste stimuleert en het meeste oplevert. Door dus niet alleen in de, in de richting van de figuratie te werken, wel essentieel, maar er zoveel mogelijk gedachten aan toe te voegen. Die er tegenovergesteld zijn in, in, de, in dat huwelijk, in die combinatie, in, in dat samengaan. Uh, daar uh, zit een voortdurende uh, uitdaging in die stimuleert, die activeert. Ben je makkelijk te beïnvloeden? Ik ben zeer makkelijk te beïnvloeden. Uh, een van de figuren hier in Haarlem uh, die op jou bijzonder grote invloed heeft gehad is de schilder Boot. Op jou niet alleen, want als je uitspraken leest, Munich heeft het over Boot, uh, Heiboer is een van de mensen geweest die eh, zeer veel met de sfeerboot te maken heeft gehad. Het was blijkbaar een bijzonder fascinerende figuur... en ook een bijzonder fascinerende sfeer voor jullie. Vertel daar eens wat van. Nou, ik dacht dat ik er al het nodige over gezegd had. In andere gelegenheden. Nou, zomaar in het algemeen, dat valt me niet mee. Ik zou liever een vraag gesteld hebben, bijvoorbeeld ten opzichte van de, per, de personen die je noemt. En zeg maar bijvoorbeeld, dus, uh, omdat we daar toch uh, op het ogenblik nogal mee te maken hebben... wat was eigenlijk de directe aanleiding voor jou om uh, met heiboer in kennis te komen... die toen eigenlijk al enige tijd bij boot in huis zat... Dan kan ik daar wel wat van zeggen. Nou, je hebt zelf die vraag al, uh, al gesteld. Uh, nou, het is, uh, nou, dan ga ik daar maar meteen mee door. Want ik ben dus ondanks uh, geïnterviewd door iemand die uh, voor het uh, Hollands diep een verslag maakte van zijn uh, verschillende bezoeken die hij brengt bij mensen die hij goed gekend hebben. En zo kwam die dan ook bij mij. En zoals het dan gaat, je gaat dan over een dergelijke figuur... en over zo'n tijdperk nadenken... waar ik in het algemeen nog niet zo heel veel mee te maken heb gehad. En dan kom ik toch wel tot de conclusie dat er toch wel parallellen zijn... hoe verschillend ook in wezen. Hij, boer, ik en ikzelf, van elkaar verschillen omdat uh, wat betreft boot we een zekere gemeenschappelijke ervaring hebben achter de rug hebben, omdat uh, zowel hij als ik door boot zijn uh, opgevangen geworden in een tijdperk of in een situatie waarin we toch betrekkelijk er heel slecht aan toe waren, uh, hij boer weer heel anders dan ik. Hij boer, die was ook uh, fysiek en uh, economisch aan de grond. En ik voelde me toen ook zeer verlaten. En dan was er toch eigenlijk niemand anders als Boot... die dan bereid was om die jonge mensen op te vangen. Hij is dus iemand geweest die vanuit een heel ander milieu komende... dan waarin hij dan tenslotte toch zijn in hoofdzak, zijn vrienden... en zijn, zijn leerlingen recruteerde uit een zeer ontwikkeld milieu. En hij is dus student geweest. Hij heeft uh, oude talen gestudeerd. Um, um, um, om de een of andere reden... had hij zeer veel behoefte om zich te distancieren van die eigen omgeving. En zocht dus graag het, wat je in die tijd het volk noemde... het is eigenlijk een begrip dat nauwelijks meer bestaat... Maar dat zocht hij dus. En in die, ik zou haar zeggen, Tolstoyaanse behoefte... om uh, zich ook zo te gedragen... Uh, heeft hij zich dus wel heel typisch onderscheiden van zijn afkomst. En dat bracht mee dat hij dus ook veel uh, mensen en omstandigheden uh, ontmoette... die... Uh, vanuit zijn gezichtspunt alleen maar door hem konden worden begrepen... en eerlijk gezegd ook sterk genoten. Want ik geloof nooit dat iemand uitsluitend... vooral niet een kunstenaar of een, of een schilder... zich met iets of wat dan ook bezighoudt... als het hem niet fascineert. En van dat uit, gezichtspunt uit geloof ik... dat Boot. een hele speciale rol heeft gespeeld... ten opzichte van zijn... Leerlingen en, en veel van zijn collega's waarschijnlijk ook... dat hij behalve dus ook zijn grote kunde als, als, als schilder... als puur schilderkunstbeoefenaar... ook uh, in het menselijke... Uh, meer dan normaal zich heeft beziggehouden met die mensen... die een wenste te ontmoeten... of die hij dan van zijn kant graag om zich heen zag... Hij heeft uh, zich geloof ik toen ook teruggetrokken... in het, uh, hoe heet dat ook weer, Groot Heilig Land. Ja. Uh, daar had hij, meen ik, ook een speciale reden voor. Het plaatste hem zo'n beetje in het hart van... Een, wat jij dan wel straks als... Uh, een volksstraatje, volk. ja. Een het volksstraat. was een typisch uh, volksbeurtje. Althans, toen ik er in het begin kwam. Het is allemaal opgelost, opgeheven typische volkse van die straatjes... die hier dus ook in, in Haarlem waren. En het is wel zo op een afstand... dat ik me nou weer in mijn herinnering moet begeven... om me voor te stellen hoe in die tijd dat heilig land eruit zag. Want ik heb daar zelf in een opstel... Eens een beschrijving van gegeven dat ik toen het me onlangs nog weer eens terreuren kwam, onder ogen kwam. Ik verbaasd stond dat ik dat zo goed had genoteerd. De manier waarop dan zo'n straatje vol was met kleine kroegjes... en met spelende kinderen op straat, want die werden niet gestoord door auto's. En dat er een grote stalhouwerij was, vlak naast hem, van Veijen... waarin je dus de, de koetsiers met hun lange jassen en hoge hoeden... bezig zag de paarden op te tuigen al dat alles om en om en uh, bij de figuur boot die daar als een, uh, als een uh, uitzonderlijke profeet... Uh, in de te midden van dat gedoetje zich wist uh, te, te, te, te houden, te, te, te, te realiseren... of te, te, te zijn en te, te genieten... Te, te, een aandeel eraan te willen hebben... want dat was ook heel sterk zijn behoefte. Hij had... Uh, meer dan... ik ooit... Uh, in gehad heb... de behoefte om met deze mensen... werkelijk ook iets te beleven. Hij uh, trok ze dus aan... en hij had dus een huis... waarin hij dat uh, kon doen. Hij had verschillende kamertjes daarin... Um, nou kwam het er toch wel op neer dat de meest berooide mensen, die er ook wel uit een oogpunt van schilderachtigheid hem interesseerden, daar onderdak konden krijgen. Uh, ik val je nog even naar nou. reden. Je noemde dat straks uh, Tolstoy, Tolstojaans zei je. Ja. Heeft de bootje ooit verteld wat of nu zijn stimulans is geweest? Uh, wat de aanleiding is geworden tot die ommezwaai die hij gemaakt heeft... was dat inderdaad bijvoorbeeld zoiets als het kennisnemen van de ideeën van Tolstooi of wat dan ook? Weet ja, daar... zeker. Dat moet het wel geweest zijn. Het is ook wel in zekere zin een teleurgesteldheid... die dikwijls tot een ommezwaai aanleiding geeft... Ik durf daar niet te ver op in te gaan. Ik vind dat ook niet juist. Maar het is wel een feit dat uh, hij door het leven... dat hem toch eigenlijk heel veel kansen bood... Is, uh, zodanig is uh, aangepakt geworden... dat hij uit een, ook wel uit een soort gevoel van rancune... ten opzichte van dus zijn, zijn familie en afkomst... zich uh, expresselijk heeft afgescheiden. Ik vond in dat uh, expresselijke altijd een beetje een geforceerde situatie, omdat hij toch in wezen die aristocratische figuur was en bleef die hij nou eenmaal was. Maar uh, aan de andere kant is het ondenkbaar dat iemand zich zo apart opstelt als die niet uit een hele andere omgeving komt en dus op een bepaalde manier heel scherp de. Andere levenspeer, uh, waar die dan zich naartoe be begeeft, ziet en, en kan uh, typeren. Nou, heb je hem leren kennen door heiboer? Nee, nee, nee. Dat is al mijn kennismaking met boot, dus gaat veel eerder. Maar ja, ik wou toch nog wel even op die heiboer. Uh, Situatie terugkomen omdat die op dit moment actueel is, heb ik begrepen. En ik al dus eerder ben ondervraagd over dat thema, omdat uh, uh, wat overeenstemming, de enige overeenstemming, de enige reden dat ik er een woordje aan toe zou kunnen voegen aan het geval Heiboer, is dat wij dus allebei overgehouden hebben. de de houding van boot of de, de voorkeur van boot om ons tegenover de maatschappij op te stellen. Voor zover ik dat dan kon opbrengen. Dat was maar zeer gedeeltelijk. Maar Heiboer heeft daar in zijn fanatieke natuur... veel meer van gemaakt. En heeft zich dus werkelijk met grote kracht... tegen de, het maatschappelijke uh, gekeerd. Hij is... Uh, een verzetsfiguur. Hij zet zich af, zoals dat heet. Wat ik nooit van elkaar heb gekregen. Maar ik heb wel overgehouden het, de ervaring dat een dergelijke isolement.... heel wat oplevert aan degene die, zich, die de kracht heeft om zich te verzetten. Wat bedoel je nu met heel wat oplevert? Denk je nu aan hun werk? Ja, dan nou, denk ik in de eerste plaats aan het onmaatschappelijke van de omgeving... waarin Boot zich bevond. Hij was weliswaar een vrijgezel en dat maakte hem dus in zover... voor hem makkelijker dan voor iemand die dat niet wist. Maar uh, aan de andere kant is het zo dat uh, hij zodanig door zijn lot werd uh, geteisterd... dat hij wat meer voorkomt bij intelligente mensen, dat hij van het nadeel een voordeel heeft gemaakt en gemerkt dat hij in die uitgestotenheid juist een heel gebied ontdekte en ontdekt heeft ook, dat hij als hij in het maatschappelijke oorspronkelijke milieu was gebleven, nooit zou hebben ondervonden. En dat is hetgene wat, wat hij dus ook uitstraalde naar zijn leerlingen naar zijn volgelingen en naar degene die gefascineerd waren door zijn figuur en door zijn werk. Dat heeft hij dus kunnen duidelijk maken aan deze afgenen die daar gevoelig voor waren en daar was dus ook heiboer bij. Ik maak me sterk dat, het, dat zonder boot, zonder de aanraking met boot, heiboer niet tot de manier van leven zoals hij dat op het ogenblik tot op heden toe heeft gedemonstreerd. Uh, was op de gedachte gekomen en had kunnen uh, volhouden. Ja, nou hoef je uh, uit gevoelens van onmaatschappelijkheid... of liever gezegd van verzet tegen de maatschappij... nog niet terecht te komen in de hoek waar bijvoorbeeld heiboer terechtgekomen is. Jij bent het al niet, of maar zeer ten dele. Wat, wat, wat je werksfeer betreft misschien, maar verder toch niet en eh, andere mensen die daar mee in aanraking eh, kwamen... ik noem maar Beaumans, mullies, dat waren nou wel misschien niet zulke volgelingen... omdat ze meer literater waren. Maar al, het moet toch een grote trekker van jullie geweest zijn... dat wat mistige, dat, dat, dat, als je ook op die atelierfoto's ja, ziet... Dat, dat, dat mystieke. Kijk, dan nou ja. komen we aan een woord waardoor het begrijpelijker wordt dat ook een figuur als Bommans zich voor heiboer interesseerde. Namelijk, uh, want dat is eigenlijk het grote raadsel... dat Bommans dat zo sterk had. En uh, dat was zeer positief. Uh, ik, ik vroeg me dus wel eens af, omdat ik dus Godfried erg goed gekend heb... en veel met hem heb verkeerd, wat het dan toch kon zijn... Daar gaf hij mezelf geen behoorlijk antwoord op. En het enige wat hij zei... het is zeker niet om zijn werk... dat ik me tot hem aangetrokken vond. Maar het was, hij gaf toe dat er iets in deze man was... wat hem buitengewoon fascineerde. En uh, dat houd ik toch uh, in de richting van de mystiek... die er vanuit uh, Heiboer zijn wezen... Of zijn. Geest of zijn verschijning van mijn part, uitging die Gottfried zo uh, boeide. Om even verwarring te voorkomen, je hebt het nu over de relatie, de bewondering van ja. uh, Bowman's voor Heiboer. Dus je dacht ja. niet aan Boot even. Nee, ik, kijk, Boot die had, die ging niet verder dan, als ik het goed uh, begrepen heb, dan wie dan ook, ook dus Heiboer. Onderdak te geven. In de verteller vertelt. van Moelis, Daar heb ik erg genoten van. de passage waarin. een van de bewoners komt vertellen. dat hij boer. een. stuk zink heeft genomen. uit de. uit de dakgoot. om daar een erts op te maken. en zich daarover beklaagt dat hij daardoor lekkage heeft. Um, dan zegt Boot. dat mag hij boer doen. Ja. ja, Maar ik begrijp nog, eh, nog niet helemaal uit wat je tot dusver vertelde... Dus waarom of jullie zo eh, ja? je aangetrokken voelden tot de sfeerboot. Ik maak even een, een verschil tussen de opvattingen die... Oh en... nee, nou begrijp ik je. Ik geloof niet dat Heibel onder verder onder welke omstandigheid zich tot de speer van Boot, aangetrokken heeft gevoeld. Zo als je dat nu uitlegt, Want uh, Bo, die constateerde, mij met een zekere spijt, dat hij Bo, maar dan ook geen flikker of geen fluit, hoe noem je het, interesse voor zijn schilderkunst had. En dat komt uit. Dat kan ook niet. Dus het is psychisch meer aan elkaar gebonden, verband... dan uh, aan, het, aan, aan de wezenlijke schilderkunstige eigenschappen van Bode. Daar met ze elkaar zeker niet. Ja, maar misschien stel ik de vraag niet goed... want ik heb nog altijd niet uh, te pakken waar ik, het, uh, waar ik je zo graag over horen wil... Als je nou de foto's ziet van het atelier van boot, als je de beschrijvingen leest van eh, ja. hoe die man woonde... Ja. wat die dingen vond, eh, ja. en zo, dan lijkt het één grote rotzooi... als ik het zo zeggen ja. mag. Zo goed als ik eh, met alles wat ik van heiboeren weet... ook altijd foto's zie van een ongelooflijke troep... waarin toch normaal een mens het nou niet zo geweldig behagelijk vindt om te leven. Ik heb het idee dat je meer in positieve richting bezig bent, dat je probeert aan de rotzooi te ontkomen... en dan je er vrijwillig in begeven. Dan moet dan wel onzaggelijk veel tegenover staan. Wil je dat gaan doen? He, het doet een beetje van goggiaans aan om bij wijze van spreken een soort... Eh, saamhorigheid te kweken met de mensen die noodgedwongen in die omgeving zitten. Maar dat is dan tenslotte nog geen sfeer waarvan je zegt... Nou, het is heerlijk om daarin te gaan leven. Het is zo inspirerend. En ik wil nog zo graag van jou horen... die daar toch over de vloer kwam. En op wie dat veel indruk heeft gemaakt... kijk maar naar jouw atelier. Het is toch ook jouw werksfeer geworden helemaal. Wat had dat nou voor jullie? Waar zat dat nou in? Nou, ik heb het in... Uh, een van mijn opstellen heb ik het... toch, toch wel heel goed geformuleerd. Ik. ik heb gezegd... dat de tijdperiode bij boot... de verschrikkelijkste... en tegelijk de machtigste tijd van mijn leven is geweest. En daarmee, met die twee uitdrukkingen... dacht ik het toch wel gezegd te hebben... in welke mate of dat uh, de contact op mij is in, uh, heeft ingewerkt. Ik ga dan door en zeg dat hij heeft mij... Uh, uh, ik geloof zelfs de honger en de armoede en de... Stokslagen waar het leven om vraagt leren verdragen. En dat was heel merkwaardig, want hij had het zelf helemaal niet nodig. Maar hij zocht dus zijn heil, of zijn inzichten, juist in die onderste lagen. Omdat hij ontdekt had dat daar eigenlijk de werkelijke voedingsbodem uh, aangetroffen werd voor hetgeen wat hij dan uh, als heel erg mooi beschouwde. Um, in dat opzicht had hij dus bij mij gehoor. Ik uh, ondervond dus een dergelijke ervaring. Omdat ik uh, een half jaar bij hem in zijn atelier heb gewerkt. Uh, niet, uh, ik woonde nog bij mijn ouders, maar ik ging dus geregeld heen en weer. En uh, Ik heb dus het contrast ook ten opzichte van mijn eigen omgeving... en dat van boot, helemaal kunnen peilen. En uh, dat bracht juist mee dat ik... Uh, was ik er niet zo gevoelig voor geweest. Dan had het mij waarschijnlijk ook nooit verder geraakt of, of, of vervolgd. Maar dat was ik in hoge mate. Nou, dat is het typische verschijnsel van invloed. Het is dus eigenlijk... Uh, Achterste voren moet je het zien. Het is dus achteraf gebleken dat ik uh, buiten die omgeving moeilijk meer kon. Maar uh, ik kan me nog wel herinneren dat uh, toen ik dus nog ver af was van de, het begrip wat nodig was om boot helemaal aan te voelen. Dat ik eens uh, een keertje goed op dreef was uh, met mijn werk. Maar dat boot zei uh, ja, maar dan moet je niet denken dat dat zo doorgaat want daar komt het leven tussen. Nou, als je dan zo'n beetje twintig bent... dan denk je, wat dat leven, wat zou dat nou betekenen? Wat heeft dat met die tekening te maken? Maar dat heb ik dus achteraf wel gevat, wat hij daarmee bedoelde. En dat is dus uh, ook van, van betekenis... om Boots een hele uh, instelling tegenover de kunst en het offer dat het ook meebrengt om in die kunst op te gaan, uh, symboliseert. En ik blijf dus nog even aan het motief, aan de gelijktijdigheid... Uh, of gelijkvormigheid van de ervaringen van Heiboer... in zoverre dat ik dus al heb gesproken in, een, uh, bij een, uh, in leiding tot een catalogus, dat hier dan ook weer naar voren gebracht is, dat ik dus... In die periode van boot het niet zo makkelijk gehad heb. En dat eh, bleek dus dat hij van zijn kant het nodig vond om eh, in dat opzicht eh, sterk te maken, door je zou haast zeggen een zekere tuchtiging geestelijk dan op zijn eh, pupil toe te passen. En een dergelijke. Parallel heb ik dus heel merkwaardig ook in Heiboer geconstateerd... die dus een uh, beschermelingen weliswaar zo noemt of denkt te noemen. Maar ze meent ze eigenlijk pas krachtig te maken... ze eigenlijk pas te doen uh, zijn uh, zoals hij ze graag ziet. Door dus, ze uh, op de een of andere wijze te, te, te, te kwetsen, te pijnigen, op de proef te stellen door dus, ze, uh, ja, weet ik het, allerlei vuiligheid naar hun hoofd te gooien. En uh, dat lijkt dus uh, iets van krankzinnig. Dat zou je zo kunnen zeggen. Dat is nou toch wel een bewijs dat hij ze helemaal ziet vliegen. Maar uh, nu kan ik dat dus toevallig registreren... omdat dat ook dus uit die sfeer is opgekomen... die dus in de behandeling van boot uh, uh, moet gezocht worden... En zo heeft hij Boer dus ook waarschijnlijk ten opzichte van zichzelf gemerkt... dat hij sterker werd uh, door zichzelf ook uh, te, te veel te uh, onthouden. Veel te uh, luxe of gemak of, of geld of wat dan ook. Dat die hem tot een oppervlakkiger leven zou kunnen doen leiden. Uh, daar heeft hij zich uh, voor uh, willen behoeden... En dat is een element waar ik toch wel meen... dat ik wel degelijk de quintessens van Bootsen uh, aandeel... en ten opzichte van ons bij ontwikkeling heb kunnen in woorden brengen. Je hebt je de vorige keer eens gezegd... Uh, dat je boot de beste levensschilder van Nederland vond. Uh, waar schrijf je het aan toe dat de figuur figuurboot... of de schilderboot, moet ik eigenlijk zeggen in Nederland toch nooit eigenlijk een uh, grote klank gekregen heeft? Hoe komt het dat hij nog zo'n zo Haarlemse grootheid gebleven is? Nou, dat zit hem nog. Mensen die ik over op boot spreek... die zijn allemaal... en die hem begrepen hebben en ook wel van zijn werk kennis hebben genoten... die zijn onmiddellijk gefascineerd. Uh, en uh, het is ook aan zijn eigen wijze van leven... En, zijn bescheidenheid in dat opzicht te danken, te wijten bedoel ik eigenlijk... dat hij nou niet zo aan de grote klok heeft gehangen. En dat bracht ook het inge de ingetogenheid van, niet alleen van hemzelf... maar ook van zijn werk mee. Uh, hij was dus het tegenovergestelde van iemand... die om er nou nog eens een beetje meer uh, aandacht aan te geven... een, een, een, een zeker accent van... van, van, van van, van reclame of van, van populariteit aan te verlenen. Dat was hij nou precies niet. Dus hij uh, retireerde eigenlijk uh, de accenten... Die, die, die, die bracht hij als het ware in de ondertoon aan. Dus alleen de goede, goede verstaander... Uh, kon hem dan in zijn volle betekenis uh, uh, genieten. Maar uh, het, uh, ja, hoe gaat het iemand die dan... Hij zou nou bijna 100 zijn op één jaar na. En dan gebeurt het wel dat mensen dan uh, wat in de vergeethoek raken. Maar ik wou juist zeggen dat ik uh, heb begrepen dat er plannen zijn... om bij zijn honderdste, dat zou dus in 77 zijn of in 6 of 77... om dan een overzicht van zijn werk te gaan, gaan uh, houden. En dan kan er waarschijnlijk uit blijken wat uh, op het ogenblik... Voor heel veel mensen nog niet duidelijk is. Dat hoop ik de mensen. Waar zit eigenlijk al dat werk van boot? Zit dat allemaal hier in? Dat is moeilijk te zeggen. Want het is dus, daar heb je gelijk aan, het is door de autoriteit niet erg uh, in acht genomen. Dat uh, is natuurlijk niet alleen zijn lot, want daar zijn heel wat verdienstelijke kunstenaars die hetzelfde hebben ondergaan. Ja. Maar je ziet in een museum bijvoorbeeld, ik heb tenminste nog nooit schilderijen van boot. Nee. Ja, gezien, ik heb gelijk, het is, een, het is een figuur die dus te weinig, die on, noemen ze dat niet, ondergewaardeerd is. Ja, en dat is wel eens leuk, want uh, niet voor de man, want die zal het niet veel meer aan beleven natuurlijk. Maar het er komt meer voor dat figuren dan na een tijd weer eens opkomen en dan is het een, een verfrissing voor heel veel mensen. En in, dit, in het geval Boot zal het een, uh, ook wel ten opzichte van mij een verklaring geven waarom ik zoveel... Aan boot danken heb. En te bijna in Venlo, daar heeft uh, meneer Albrecht, die uh, de directeur, die heeft dus een proef genomen. En op, in, de, in zijn centrale, de centrale zaal van het Museum van Bommel heeft die enige boten en verwijs bij elkaar gehangen. En toen was zijn conclusie dat er niet één generatie, maar drie generaties verschil. Was tussen het werk wat hij zo nu bij elkaar had, zodanig vond hij mij weer een stap in de veel meer modernere en veel meer actief nog in deze wereld staande dan dat met boot het geval was. U hoorde Nol Gregor in gesprek met de beeldend kunstenaar Kees Verwij. in een bijdrage van de VARA, eerder uitgezonden in 1976. Een mooie serie, dus de komende vrijdagnachten... worden ook de volgende afleveringen uitgezonden... samengesteld door Cor Holst en natuurlijk dan in ditzelfde uur... tussen 4 en 5 hier op Radio 1 bij Nachtvluchten. Museum Henriette Polak in Zutphen staat van 28 mei... tot en met 25 september 2011 geheel in het teken van deze kunstenaar... met een expositie getiteld Kees verwij Zelfbeelden. Het is tijd voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur kunt u gaan luisteren... naar een interview met toneelschrijver Rob de Graaf. En dat alles in een bijdrage van de RVU. Graag tot zo.